9 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Op het Maleisische deel van Borneo zijn bij een schietpartij tussen Filipijnen en Maleisische politieagenten zeven mensen omgekomen. Aanleiding voor de schietpartij is de bezetting vorige maand van een Maleisisch kuststadje door 200 Filipijnen. Zij maken aanspraken op de grond op basis van oude do documenten. De Maleisische en Filipijnse regering riepen zonder succes de indringers op om te vertrekken en de claim in te trekken. Vrijdag kwam het ook tot een schietpartij. Daarbij kwamen 14 mensen om. De Syrische president Assad beschuldigt Groot-Brittannië ervan... een kwalijke rol te spelen in het Midden-Oosten. In een interview met The Sunday Times zegt hij... Groot-Brittannië heeft een niet-constructieve rol gespeeld... in meerdere kwesties sinds decennia. Sommigen zullen zeggen sinds eeuwen. Assad vindt dat Groot-Brittannië het conflict in zijn land militariseert. Het interview met de Syrische president is twee dagen geleden afgenomen. De levenseindekliniek werkt zorgvuldig en volgens de wet. Dat zeiden de regionale toetsingscommissies die de euthanasiezaken bij de kliniek onderzochten, gisteravond in Nieuwsuur. De levenseindekliniek begon een jaar geleden en heeft sindsdien 104 mensen in het sterfteproces begeleid. In Portugal hebben anderhalf miljoen mensen gisteren gedemonstreerd tegen de bezuinigingen. Ze gingen in 30 steden de straat op. De Portugese eisen het aftreden van de regering. Ze vinden de bezuinigingseisen van de troika om financiële steun te krijgen te streng.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 Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, welkom bij Lekker Weg in Eigen Land. Kom naar het sfeervolle Stadsmuseum Woerden in een 17e eeuws raadhuis... en bezoek de tentoonstelling Gestel Hervonden. wegens een tot 25 maart. De tentoonstelling laat tekeningen zien van een bekende modernistische kunstenaar Leo Gestel... die onlangs werden ontdekt. Meer informatie op www.stadsmuseumwoerden.nl Zondag 3 maart kun je in de Utrechtse binnenstad in maar liefst 40 winkels niet alleen koopjes scoren... maar ook gratis genieten van muziek, poëzie, theater, dans, opera en beeldende kunst. Kom naar de Culturele Zondag. Kijken, kijken, kopen. Meer informatie op www.culturelezondagen.nl Dit was lekker weg in Eigen Land. Ik reis langs de Ravoranden van Nederland.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 Voor mij is dat een oefenende ja. vink. Nee, hier, ganzen. Ja, dit zijn ganzen. Ja. Een trein op de achtergrond. En een treintje. Maar helaas werkt het weer nog niet echt mee. We kijken hier uit uh, over de rand van het Nadermeer. Maar het is behoorlijk mistig. En toch, in de, in de mist zagen we er straks drie reeën daar op de, op de dijk staan. Hè? Aan de linkerkant op het dijkje. Ja. Maar nu kunnen we bijna de bosrand uh, niet meer zien. Nee, die mist trekt een beetje naar ons toe. Ah, ja, het is echt een vinkje daar in de verte. Ja. Leuk, want net als bij het kapitaal hebben we hier ook bij het Nadermeer een buitenmicrofoon staan. Dus iedere week gaan we u laten horen wat hier buiten allemaal ja. te horen is. Nou, los van die hoogtepunten in de natuur hier bij het Nadermeer... gaan we straks iets doen met een uh, home trainer. Die staat hier al op links opgesteld. Ik dacht, oh, hij gaat, ik nee, denk, ik ga het gaat aan jouw kant. Ga... Ga... Nee, ik nee? dacht, we gaan nu naar uh, oh. Big Broeder. We houden het een beetje spannend. Ja, al... Nou ja, laten we dat doen. De meteorologische lente is begonnen. Hoog tijd voor Big Broeder. Ja, voor de nieuwkomers onder u, uh, in Big Brother volgen we natuurlijk ieder voorjaarsseizoen de broedende vogels in de nestkasten van vogelbescherming. Het wel en wee van flirtende en parende, eiwerpende, broedende, vechtende en moordende vogels. Kluistert ieder jaar weer miljoenen mensen aan de computer waarop je die beesten ja, 24 uur per dag kunt volgen. En wij maken het u lekker makkelijk door zowel op radio, internet als op televisie uh, de hoogtepunten te laten zien en horen. We belden even met natuurfilmer en technische man achter de webcams, Luc Enting. Uh, zijn mensen zijn heel druk bezig om al die camera's en verbindingen voor ons uh, in orde te krijgen. Aan de uh, koolmeestercam uh, wordt nog hard uh, gewerkt. Uh, die is uh, vrijdag online uh, gekomen. Aan de torenvalkcamera moet nog wat gedraaid worden. Uh, het is trouwens een mooi verhaal. Hij uh, hangt bij het drinkwaterbedrijf Dunea in uh, Scheveningen. En op die buitencamera kun je dan die duinen en het parkeerterrein goed zien. Maar wat ook goed te zien was... was hoe laat precies uh, de beveiliging de gebouwen kwam inspecteren. Dus uh, ook hoe laat de beveiliging weer weg was. En dat is als je een inbreker bent natuurlijk heel erg nuttige informatie. Uh, daar waren ze verder bij het bedrijf niet zo blij mee. Dus nu zijn die camera's weer gedraaid. Ja, en is en... dat probleem verholpen. En uh, uh, Luc die vertelde ook, de gekraagde roodstaart uh, doet dit jaar mee. Voor het eerst van de partij wordt uh, uh, heel bijzonder. Uh, hij moet nog wel eerst even terugkomen uit Afrika, net als de gierzwaluw En uh, uh, wel actief zijn inmiddels uh, de, de, de, de steenuil en uh, de slechtvalk. Daar hebben de, inmiddels de man en de vrouw de nestkasten uh, geïnspecteerd. En we hebben natuurlijk de categorie zoogdieren... Oh ja, de Vos. De Vos, ja. ja. In de categorie zoogdieren hebben we de Vos. Volgens mij komt er ook nog iets met bevers, maar dat weet ik nog niet zeker. In ieder geval die Vossenburg in de Oostvaardersplassen. En de webcams daar, die leverden al prachtige beelden en geluiden op. Uh, nog even een uh, opmerking, huishoudelijke mededeling van Luc Enting. Als de camera's offline zijn, uh, dus je gaat naar die website en ze doen het niet, dan zijn ze niet stuk. Maar uh, dan leveren die zonnepanelen en die windmolen tijdelijk niet genoeg stroom. Die Vossenburg staat in de middle of nowhere. Dus er moet flink gepioneerd worden wat betreft energie. Maar nu de dagen langer worden en er natuurlijk meer zon is... zal ook dat steeds minder een probleem zijn. Nou, we houden u wekelijks op de hoogte in Big Broeder. Of kijk natuurlijk zelf even via vroegevogels.vara.nl I'm <laughs> sorry. Uit de Piccola suite voor klarinet en piano van de Italiaanse componist uh, Capetti, het derde deel, het Allegro. Nou, hier naast uh, de grote presentatietafel, uh, hier in de stad bij naar de staat iets opgesteld. Uh... Ja, uh, ik, ik zit op dit moment nog midden in mijn revalidatie, dus ik ken het wel. Het is een, het is een home uh, trainer, maar er wordt nog iets op aangesloten. En dit is volledig nieuw uh, voor mij. Uh, Vincent Hoogweg van uh, SportsArt Nederland. Uh, de fiets en het apparaat zijn van jou. Ik zie een heleboel kabeltjes en een, en een kastje. Uh, Oké, okay, rechts de home trainer, maar links een kastje met lampjes en dingetjes. Waar is dat voor? Eigenlijk het uh, aantoning van het stroom wat in het pand wordt gebruikt... Dat je gelijk in direct opslag ziet hoeveel stroom je vraagt. Dus op het moment hebben we een kachel nagebootst die haast 500 watt aan stroom vraagt. Ja, dus Er staat dat een is soort eierwekkenklokje ja, op ja, het op ding. Lamp, op ding. En het pijltje wijst nu nou, om en bij de 500. Dat slaat ja. dus op 500 watt. Dat is, dat is dus het gemiddelde gebruik, gebruik ik, begrijp ik, van een verwarming. Verwarming van mm -hmm. een kachel. Ja. Nou, dus dat ga je inkopen eigenlijk bij het energiebedrijf. Ja. Normale omstandigheden, ook in de sportschool. Nou, nu hebben we er een fiets op aangesloten. Dus die wordt dadelijk uh, aangedreven door het persoontje die gaat sporten. Ja. Nou, door middel dat hij gaat sporten op de fiets genereert hij stroom. Ja. Nou, dat stroom wordt direct teruggebracht in het gebruik van het pand. Uh, Oké. Okay. Waardoor de stroomrekening naar beneden gaat, want hij levert stroom op. Ik vind het heel spannend klinken, eh, klinken en over dat persoontje gesproken dat gaat fietsen, dat is in dit geval niet een hij, maar dat is zij, want dat ben ik namelijk zelf. Dus ik ga nu op de fiets zitten. Je doet het ding wat naar beneden en ja. ik ga er ja, zo op zitten. Zo, mijn voetjes moeten in de dingetjes. Menno zorgt ervoor dat het snoer van mijn microfoon niet verstrikt raakt in mijn... Ja, in, snel start. Snel start is makkelijk. Nou, Eigenlijk wat je nu al trapt, zie je al dat je 26 watt terug gaat brengen. Goedemorgen, mijn naam is Hans Hogendoorn. En nu hoort mijn stem zelden in vroege vogels. Behalve als er technisch iets misgaat. Bij storingen word ik ingeschakeld om aan te kondigen... dat de verbinding met vroege vogels is verbroken. Dames, heren, jongens en meisjes... U gaat nu luisteren naar de Vroege Vogels Noodband. Ja, Vroege Vogels! Nee, nee de verbinding is echt verbroken. Uh, er is op dit moment geen contact met Vroege Vogels.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 Um, u bent weer yes, terug sir. bij het Nadermeer. Er <laughs> gebeurde hier iets heel spannends uh, tijdens onze eerste uitzending hier bij het Nadermeer. Uh, ik zal u even bijpraten. U hoorde net een de noodband. De, de, de, de stroom was eraf. Uh, Janine uh, hield een interview met iemand die een geweldig mooie home trainer uh, hier heeft opgesteld... waarmee je stroom kunt opwekken om uh, in dit geval een sportschool van stroom te voorzien. En het moment dat Sanin daar kuiten aanspant... Ja, ik, heb, ik, gewoon, ik veroorzaakte zoveel energie door uh, op die fiets te trappen... dat ik gewoon het hele systeem uh, overvoerde, De, de, denk de, de ik. uitzending uit de eten knalde gewoon. Ja, ja, ja. ja. ja. Um, ga je toch... Je gaat niet meer op die fiets zitten nee, natuurlijk. Gaan, maar ga, uh, ik ga niet meer op die fiets uh, zitten, maar we gaan straks horen... hoeveel energie je nou met zo'n fiets kan opwekken. Is dat genoeg voor een waterkoker, voor die verwarming? Of zouden we in theorie de hele uitzending op kunnen draaien. Dat horen we ja, straks. Nou het is goed dat je weer bent afgestapt, want we zijn weer in de lucht. Ja, phew. Ja, dan, eh, terwijl de mannen zo recht even aan tafel schuiven, vertellen we even iets anders. Elke twee seconden wordt er ergens ter wereld een stuk bos ter grootte van een voetbalveld illegaal gekapt. En veel van dit hout komt nog steeds gewoon in ons land terecht, maar dat gaat veranderen. Ja, van, met ingang van vandaag geldt er een Europees importverbod op illegaal gekapt hout. Handelaren moeten voortaan kunnen aantonen waar hun hout vandaan komt. En ze kunnen een fikse boete verwachten als ze toch een illegale partij in huis hebben. Het kostte wat moeite om een houthandelaar te vinden die bereid was commentaar te geven op deze verordening. Maar bij Koninklijke Jongeneel in Utrecht, specialist in duurzaam hout, kunnen we wel terecht. Jeannette Paramoor krijgt een rondleiding van hoofdinkoop Ramon Bus. Het ruikt weer lekker. Lekker hè? Maar lekker legaal hout. Ja. We hebben hier een hele straat Afrikaans hout liggen.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 Dus dat is ook de achtergrond van die nieuwe wet. Van ja, er is veel illegaal hout, vooral bij tropisch hout. Dus dat moet in ieder geval zorgen dat het legaal is. Ja. Per ingang van 3 maart dan geldt er een importverbod voor illegaal gekapt hout. Wat gaat dat betekenen voor de houthandel? Dat er heel wat activiteiten gedaan mogen worden... door de zeker specifiek de importerende onderneming... die ja, wereldwijd zijn hout importeert... om allerlei regels in acht te nemen... maar ook zeker te zijn van het feit dat hout wat gekapt is... voor het betreffende product dat er kapvergunningen voor zijn. En dat is op zich iets nieuws. Dat hebben we tot nu toe eigenlijk nooit echt hoeven onderbouwen. Maar dat lijkt me vrij lastig, vaak, om dat aan te tonen. Dat kan redelijk complex zijn. Ja, Tim, waarom is dat zo ingewikkeld om daar achter te komen waar het hout vandaan komt? Uh, nou ja, kijk, de, de hout wordt ook veel heen en weer gesleept. Hè? Uh, en, en er is ook smokkel, bijvoorbeeld wat ik, wat ik zelf heb gezien... Hè, uh, in de binnenlanden van Borneo. Dat Indonesisch Borneo, dat daar illegaal wordt gekapt in de Nationale Park van Indonesië. En dat wordt dan vervolgens gesmokkeld. Ja. 200 paar honderd vrachtauto's per dag...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 ook, er wordt ook veel geweld bij gepleegd. Mensen die zich soms tegen, tegen verzetten. Het is heel lucratief. Hè? Tropisch hardhout is natuurlijk een prachtig product. Dus ja. je kan het voor alle dingen gebruiken. Het is, vooral, het is, vooral dat hardhout. Het is zo hard. En het is gewoon... Uh, ja, in, in de, we hebben het over de tropisch hardhout... Dus, ...tropische landen waar de inkomens uh, uh, laag zijn, waar de overheid niet altijd zo sterk is... Ja. ...waar corruptie uh, uh, hoger is en dan ja, het is uh, gouden handel. Het is, het is gewoon heel, uh, heel waardevol, letterlijk. Dus ja, dan heb je ook mensen die uh, daar op illegale manier van profiteren. Ja, maar er is toch controle? Nou, je, nou, hebt ja, er nee, die, die, je hebt toch uh... een douane? Nee, die, die, dat was nou juist het probleem. Er was eigenlijk geen, was geen controle.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 Gaat dat dus veranderen? Of is de bedoeling dat dat gaat veranderen? Mm -hmm. Dat je dus iedereen die importeert moet aantonen van nee, dit is legaal. Nou ja, dat, is weer, dat creëert op zich weer wat andere problemen. Van nu moeten dat allemaal dus gecontroleerd worden. En uh, er moeten mensen zijn in? die dat ook <laughs> uh, kunnen ja. en die de kennis hebben. Uh -huh. Maar goed, op zich het is het een eerste stap, naar een, het is een omslag...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 Maar in ieder geval een legaliteitstraject op los te laten. meranti zie ik hier staan. internationale systemen die er voor zijn om legaliteit in ieder geval aan Toma te maken. Laten ja. wij keurhout binnenkomen. Dus dat legaal verkopen we dat ook naar de markt. Mm -hmm. uh, ook dat hebben we met onze brancheorganisatie de VVNA opgezet.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 nou goed, dat vind ik altijd moeilijk om daar uitspraken over te doen. Uh, er zijn inderdaad spelers die ons ook bekend zijn, die eigenlijk hebben gezegd. Ja, dit gaat ons zoveel in, in de papieren lopen. Mm. We hebben de mensen niet meer voor. En uh, ja, wij stoppen met import. Over geld gesproken, er wordt ook te veel geld in verdiend volgens mij. Ja, ja maar voor de houthandel is het niet echt makkelijk. Nee, geloof maar dan, dan heb ik het over meer over de leveranciers. Hè? De landen ja, dat waar, dat waar soms uh, vooral, nee, maar vooral ja. met het illegale hout natuurlijk. Die landen, landen lopen veel geld mis. Indonesië is een goed voorbeeld. Tien jaar geleden was ongeveer 80% van alle houtkap illegaal in Indonesië. Nu is dat gedaald al naar 40% of toch minder. Ja. Maar, maar goed, die hebben ook het probleem dat er gewoon bepaalde politici... belangrijke politici, eigen grote bedrijven hebben... In de Amazon, in ieder geval het gebied waar ik de afgelopen drie jaar veel heb gezeten, ja daar weet ik bijvoorbeeld echt heel concreet van een houthandelaar ook, die dus de, eigenlijk de legaliteitstempels geven. en die zijn alle vier corrupt. Die komen vier keer per jaar maken, doen ze hun ronde bij de houtbedrijven. Kerstmis en Pasen en uh, voor de vakantie van uh, schuiven maar, van we willen geld zien. Zo so simpel is het. Ja, dat importverbod, goede zaak. Ja, op zich wel. Gaat op, nou, ik ben er op zich ook wel kritisch over. Want ik denk, mm -hmm. vooral als je sommige landen kijkt, denk ik, ja, hoe betrouwbaar is dat in die bronlanden? Hè? En hoe kunnen mensen, heeft Nederland of Europa, dat, misschien is Nederland nog wel best wel goed geregeld, maar er zitten ook andere Europese landen. Zijn die controleapparaten goed uitgerust? Nou, nog niet. Uh, hebben die mensen die dat moeten doen, toezichthouders, hebben die de kennis? Nou, denk ik ook nog niet. Mm -hmm.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 Ja, dan is de keuze niet zo moeilijk. Het is een beetje bedrijfstrots eigenlijk. Ja, het is bedrijfstrots. Ja, ja goed, goed nieuws dus. Het verbod op illegaal gekapt hout... dat vandaag in uh, de hele Europese Unie ingaat. Grote vraag is, hoe zit het met de handhaving? Hier in Nederland doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat. Maar Greenpeace heeft er een hard hoofd in... en gaat daarom nu ook zelf houtcontroles uitvoeren. Uh, we bellen even met campagneleider Bossen, Daniëlle van Ooyen. Ja, we zijn natuurlijk heel blij dat vanaf vandaag de handel in illegaal hout verboden is. Dus vanaf vandaag moet het bedrijf zich daar echt aan houden en komen ze gewoon niet meer weg met die criminele handel. Bedrijven worden vervolgd als ze handelen in illegaal hout. Uh -huh. Maar waar we heel erg bezorgd over zijn, is dat de overheid niet goed genoeg gaat handhaven. Dat ze gewoon niet genoeg middelen en mensen inzetten om die hele grote handel in illegaal hout te kunnen stoppen. Ja, want hoe zouden ze dat moeten doen in een uh, ideale situatie? In een ideale situatie uh, zouden ze heel veel uh, controles uitvoeren. En dan vooral uh, op handelaren die hout halen uit hoge risicolanden. Mm -hmm. Dus dat zijn landen als Congo en Indonesië en ook uh, in de Amazone wordt nog heel veel uurgaal gekapt. En de voedsel- en Warenautoriteit zou dus gewoon vaak langs moeten gaan met die bedrijven. Goed kijken wat er op de werf ligt. Goed in de administraties uh, kijken. En dan komen ze er wel achter welke bedrijven nog steeds de rotte zijn in de houthandel. En uh, wat ook moet gebeuren is dat de douane alert is. Want ja. die ziet natuurlijk het eerst al dat hout wat binnenkomt... Uh, via onze havens via Amsterdam en Vlissingen en Rotterdam. Dus die zijn eigenlijk de poortwachters. Maar tot nu toe uh, gaan die eigenlijk niet controleren... nu deze nieuwe wet ingaat. Volgens Greenpeace zijn er gewoon niet genoeg middelen en mensen... om die controles uh, ja, naar behoren uit te voeren. Wat gaan jullie daar dan aan doen? Greenpeace houdt al jarenlang vinger aan de pols als het gaat om de illegale handel in hout. Dus wij hebben al uh, heel veel kennis en inzicht in die houthandel. En waar en welke bedrijven in dat illegale hout handelen. En daar gaan we zeker mee door met dat soort onderzoek. Dus het kijken in, in de havens wat daar gebeurt en ook uh, wat de bedrijven allemaal nog te koop aanbieden. En dat onderzoek zetten wij voort, zeker de komende maanden. En dan uh, hopen we dus uh, te zien natuurlijk dat die bedrijven stoppen met de handel in illegaal hout. Als wij merken dat ze dat niet doen, zullen we dat zeker ook aangeven bij de voedsel- en warenautoriteit. Welke bedrijven nog steeds doorgaan? Ik uh, hoop dat jullie daar uh, succesvol in zijn. Dank u wel. Bossen is uw officiële titel. Ja, geen dank, graag gedaan en uh, tot ziens. Danielle van Ooy van Greenpeace was dit. Christopher Parkening speelde de etude in E klein... van de Braziliaanse componist Lobos. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De rechter in Friesland heeft weer toestemming gegeven voor het rapen van kivietseieren. De faunabescherming had een zaak aangespannen omdat uit cijfers van Sovon Vogelonderzoek blijkt dat het helemaal niet goed gaat met de kiviet, Ook niet in Friesland. En zo'n gunstige staat van instandhouding is wel een vereiste voor een vergunning om eieren te mogen rapen. De strijd tussen de eierenzoekers en vogelbeschermers begint overigens um, grimmige trekjes te krijgen. Een van de leden van de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten. En dat zijn dan dus ook weer uh, die mensen die onder andere die eieren rapen. Die stuurde deze week per mail bedreigingen naar de faunabescherming. Uh, gezellige boel daar in Friesland. Beestachtig. Op de grote CITES-conferentie in Bangkok heeft de Thaise premier zojuist een verbod afgekondigd op de handel in Ivoor. Thailand is op dit moment een van de grootste handelaren in Ivoor, dus het is nogal een uitspraak. Het WNF, die al jaren actie voert tegen de ivoorhandel, is erg blij met het verbod. Een onderzoek. De Oosterschelde is geen goede plek voor bruinvissen. Dat schrijft onderzoekster Okke Jansen in een proefschrift... waar zij aanstaande vrijdag op hoopte promoveren in Wageningen. Jansen onderzocht het dieet van bruinvissen. Ze deed dat door in de magen van dode dieren te kijken... maar ook door naar de hele subtiele verschillen te kijken... in de chemische samenstellingen van het lichaam van de dieren. Op deze manier ontdekten ze dat er in de Oosterschelde relatief veel dieren doodgaan. En ook dat die dieren daar pas laat in hun leven terecht zijn gekomen. Het gaat hierbij om echt forse sterftecijfers. Er zijn drie tellingen geweest van bruinvissen in de Oosterschelde. Dat was van stichting Rugvin. Die hebben in 2009, 2010 en 2011 naar aantallen gekeken. En die hebben tussen de 15 en 61 dieren gevonden. Als we dan de 61 dieren uit 2011 nemen dan zien we in hetzelfde jaar dat er ongeveer 20 dieren gestrand zijn... die geregistreerd zijn als uh, dode dieren uit de Oosterschelde. En als we die twee naast elkaar leggen, dat is een vrij grove schatting... maar dan heb je toch over een sterfte van ongeveer 30 procent. Waarom er relatief veel bruinvissen sterven in de Oosterschelde, dat kon Janssen niet achterhalen. Zijn het vissersnetten waarin ze verdrinken? Is het voedselgebrek? Er wordt zelfs wel eens naar de Oosterschelde-kering gewezen, weet de onderzoekster. Er wordt door sommige partijen gesuggereerd... dat bruinvissen wel de Oosterschelde in kunnen zwemmen... maar er dan vervolgens niet meer uit kunnen zwemmen. Of ervoor kiezen om niet uit te zwemmen. Maar daar moet nog onderzoek aan worden gedaan. Daar hebben wij niet naar gekeken. En verder? Ja, wat je zegt verder. En veel verder. Een wolf die onlangs dood werd gevonden in Denemarken... blijkt helemaal uit het zuiden van Duitsland te zijn gelopen. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het dier in 2009 is geboren in de Duitse deelstaat Zaksen. Uh, vervolgens is hij tenminste 720 kilometer naar het noorden gelopen... en heeft dus snelwegen, grote wateren en uh, allerlei andere spannende dingen doorkruist... om uiteindelijk helemaal daar te belanden. Eén uh, afslag halverwege naar het westen. En uh, nou, voor je het weet kunnen wij hier in Nederland eerst de eerste wolven zien. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Muziek was dit van het hof van de Franse zonnekoning, Lodewijk XIV, het menuet... en de passepied uit het ballet de Xerse van de Franse communist Jean-Baptiste Lully. De temperatuur stijgt, de dagen lengen, Je kunt er niet omheen, het wordt lente. Je merkt het ook als je smorgens naar buiten gaat. Wat er al niet zit te zingen boven in de bomen. Om te weten wat er nou precies zit te zingen hebben we Nico de Haan... de ambassadeur van Vogelbescherming Nederland. Iedere week neemt hij ons mee op pad om twee vogels te zoeken. Eentje van dichtbij huis en een van iets verder weg. En deze week is hij met Rob Buiten op pad. Op zoek naar de grote lijster en de witte kwikstaart. Dat is een mooi uh, gemengd bos aan de rand van uh, Renswoude. Een beetje tussen de weilanden. Hier zouden we een goede kans moeten maken. Ja, dit is de plek waar je uh, de grote lijsters moet zoeken... waar uh, bospercelen en weilanden elkaar afwisselen. En ook een beetje oud bos en een beetje open bos. En dan nog wat, wat villaatjes of wat huizen erbij. En uh, zo'n mixje, een open landschap. Daar, uh, daar valt de grote lijster op. Al komt die ook wel soms in, in woonwijken voor, hoor, als je een beetje een mooie ruime villawijk hebt... Ja, de kans is toch wat kleiner als een zanglijster en nog veel kleiner als een merel. Als we het aantal een beetje bekijken, dan uh, we vermoeden we dat er zo'n meer dan een miljoen merels in Nederland broeden. Zo'n ongeveer 150.000 zanglijsters. Maar uh, zo'n 15.000 tot 20.000 grote lijsters. Dus uh, het is een kans van 1 op 10 op een zanglijster. En 1 op 100 met een merel. Dus ja, dan moet je toch wel een beetje zoeken. En uh, ze zijn gelukkig wel heel... Laat heel goed van zich horen. En, en midden februari beginnen ze al te zingen. En het bijzondere van die grote lijster is dat uh, hij zingt eigenlijk niet echt hard zingt. Maar je kunt hem wel, dat klinkt een beetje raar, over grote afstand horen. Op een halve kilometer afstand kun je nog de grote lijster horen roepen. Het draagt ver. Het draagt heel ver. Het is een beetje, het is een beetje dat, dat merelachtige, lage geluid. Dat klinkt een beetje als... En meer is het ook niet, hè? Een zanglijster die... die ja, die zingt zeg maar, de sterren van de hemel. Die imiteert uh, van spreeuw tot grutto. Je weet niet wat je hoort. Heb je een grote lijst er geen last van? Hij heeft maar één tune. En dat is de grote lijstertune. En daar houdt hij al vast. En dat duurt ruim een seconde. En dan stopt hij weer even. En dan weer. Nou, en dan zo uh, tot, tot midden april. En dan is het eigenlijk al wel gebeurd. hoor. Dan, dan, in mei hoor je ze bijna al niet meer. Dus je moet echt vroeg in het voorjaar zijn. En nu is de tijd om naar buiten te gaan. en Om te luisteren naar die grote lijster. Dus hij moet nu ja. gewoon even zijn, zijn bek open doen. Even zijn dingetje doen. En, uh, maar als we een beetje geduld hebben, dan ik ben ik vol goede moed. Want gisteren was ik op dezelfde tijd en toen zat hij ook te zingen. Dus Dan moet hij het vandaag ook doen, ik zal hem opdraaien. Hey. Volgens mij... Volgens mij het dan hoor. Ja. Yeah. Zullen we even teruggaan ja, een stukje? Achter ons volgens mij. Ja, ja. ja. ja. ja dat heb, ja. ja. Ja. heb je hem ja. weer. Hij zit daar bij die huizen. Hij zit daar bij die huizen, dat is gisteren ook. Even kijken, hij zit vaak hoog in de top van de boom. Als we hier op het dijkje gaan staan. Dan... Maar ze maken ook nog andere geluiden. Maken ze een beetje bij alarm, vooral, een hele droge ratel. Zo, prrr, maar dan veel harder, veel rauwer. Als je in de buurt van het nest komt, of zo, dan slaan ze ook alarm. Ik weet nog wel eens, Jochie toen ik destijds in Zalk woonde. Een jaar of tien, zat er bij ons in de tuin. Nog... Ja, had je meer. Moet je mond houden, zeker. <lacht> Vertel gerust verder. Ja, Oké. Okay. <laughs> er zat Bils in de tuin, ook het nest van de grote lijst. Nou, ik vond het spannend. Hè. Elke dag moest ik er naar kijken, helemaal niet goed natuurlijk. En op een gegeven moment toen stond ik weer in het nest te kijken. En de jongen die vlogen veel te vroeg alle kanten op het nest uit. Ik was helemaal paniek. Ik heb die jongen. Ik probeerde ik ze weer terug te stoppen. Dan vloog de andere weer uit. Hè. Want als ze één keer gealarmeerd zijn, dan blijven ze niet meer in het nest. En dan hebben ze gehoord verspreiden. Verspreiden risico's in feite. Dus nou, heb ik ze net zo lang allemaal bij elkaar gezocht in een emmertje. En toen er ingedaan en mijn hand heb overgehouden. Heel pas heel stil gewacht. En toen heel voorzichtig weggeslopen. Ik bleven erin zitten. Maar het was een traumatische ervaring met de grote lijster. Ja. Ja, het is ook wel met echt met het voorjaar verbonden. Dus uh, een van de eerste echte voorjaarszangers. Als je een, een, een grote lijster hebt horen zingen... Dan kun je binnen Vogelaarsland zeggen, heb je de grote lijst er al, weet je wel, dan ben je veel buiten. Dan, dan, dan, als je ergens in maat komt aandragen, want ik heb de grote lijsten gehoord, dan kun je het volgens mij niet meer zeggen. Want dan kom je een beetje kom je met zout als zouten op is. iets uh, verderop uh, in de hei. Ja, een mooi fennetje. Ja. ja, met allemaal van die slikrandjes. En als we hier nu nog maar, uh, zeg maar een, uh, een aantal weken blijven staan... Uh, Rob, dan komt er vanzelf een witte kwikstaart langs. Ja, Een witte kwikstaart is een vogel waar je ja, niet echt zomaar even naartoe kunt gaan. Je komt ze overal tegen, maar ze zijn nergens. Dat klinkt misschien wat cryptisch, maar als je tegen mij zegt... Nico, stap nu eens even in de auto of op de fiets en laat me nu een witte kwikstaart zien... ik zou niet weten waar ik daar naartoe zou moeten. Misschien wat slaapplaatsen in, uh, in, in het Westland of zo. Uh, dat ze dan, soms slapen ze met groepen in kassen, als je zo'n plekje weet. Maar verder uh, kan het zijn dat ik morgen en dat je overal weer witte kwikstaart tegenkomt. Uh, bij de boerderij, midden in de woonwijk. Uh, midden in het natuurgebied. Uh, jarenlang hebben we door Nederland. allerlei films gemaakt. En het is merkwaardig. Maar of je nou in het rietland bent. Of, of in het bos. of in het moerasgebied. elke keer komt er wel zo'n witte kwikstaart langs. Hij zit echt overal. Hij is heel makkelijk te herkennen. Uh, zwart-wit is een soort mini exitje zeg maar. Heel klein. En het geluid wat hij maakt. ja... Kijk, als, als de weer terugkomt, dan heb je voorjaarsgevoel. Als je de eerste grut als hoort, dan gebeurt er wat met je. Maar als de witte kwikstraat terug is, ja, het is leuk, maar... Je hebt hem eigenlijk nauwelijks gemist. En als hij terug is en hij gaat zingen, dan val je ook niet echt van om. Want het zingen, dat is niet veel meer dan chip. Chirp chirp, chirp, chirp, chirp, En dat is het dan nee. wel zo'n beetje het, het, het, het, bij dat Chilp-gedichtje. Uh, en, en soms nog een beetje een brabbeletje, trutelot, trutelot, maar, maar het is echt niks, het is, nee... Nee, als een één vogel net doet alsof hij zingen kan, maar het niet kan... is dat toch wel de witte kwikstaart. Zo'n heel zacht prut maakt hij dan zo achter elkaar vast. Het is wel, het is wel, babbel, het is ook wel een beetje... Het lijkt ook wel alsof hij zingt, maar het is nauwelijks hoorbaar. Je moet er heel dichtbij zijn, Dat het klinkt heel zwakjes. En uh, Het meeste wat je dus van hoort, is een beetje die korte chup chip geluidjes. Dus dan, ja, ja? ja zo'n zo, zo typisch uh, ja, roepje waar je hem dan aan kunt herkennen als hij langskomt. Dan zie je, oh, Witte kijk je om je heen. Dus dat heeft hij dan nog net. Maar uh, ja, daar stopt het dan ook bij. En, uh, wat wel leuk is, heb ik eens een keer gezien, in, in competitie. Want er zijn natuurlijk heel veel vogels die hebben heel veel competitie in zang. Hè? De Roodbosjes zingen echt tegen elkaar op. Nou, dat kun je van deze Witte niet echt zeggen. Maar ik heb wel gezien dat ze dan op een gegeven moment uh, als twee mannen een ruzie hebben... dat ze dan rechtstandig, als een soort zeepaardjes, tegenover elkaar dansend, zeg maar... ...in de lucht hangen van wie is nou het sterkste en wie durft er nou het beste. En dus ze hebben, in plaats van die zang hebben ze weer andere methodieken om elkaar dwars te zitten... ...en om te laten zien wie de sterkste is. En uh, ja, het is al een heel vrolijk vogeltje met die lange staart en het mooie zwart-wit. Je kunt ook verschil tussen man en vrouw zien. Hè? Moet je even heel goed letten op de overgang van de nek waar het zwart overgaat in het grijs. Als dat vaag is, is het vrouwtje en is dat een scherpe scheiding tussen grijs en zwart... ...dan heb je met een mannetje te maken. Want Van het zingen, dat heb ik al begrepen. Je al begrepen. Daar hoef je dus niets van te hebben. Maar bij uitstek dus ook zo'n vogel die niet te bestellen is? Nee, uh, absoluut niet op bestelling. Nee nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zeker niet. En, je zult, uh, uh, en nu komen ze weer een beetje terug... Maar een witte kwikstaart, ja, die missie is ook niet echt, omdat hij niet zo prominent aanwezig is. En de stad zijn ze een beetje aan het doortrekken. Ja, ook, ja. En, en als er slap winter is, dan zie je ze in december soms ook nog wel. En dan zie je, op een gegeven moment zie je dan in deze periode zie je hier en daar weer witte kwikstaart opduiken. Maar denk, ja, waar ben je nou eigenlijk geweest? Ben je in Frankrijk geweest of nog wat verder weg? Ja, je krijgt er niet echt goed hoogte van. Maar het is wel leuk, ja. Van de Hongaarse componist Leo Weiner, de Dans van de Vos. In een arrangement voor vijf klarinetten uitgevoerd door het Budapest Klarinet Quintet. Eh, ja, we hebben het in Vroege Vogels regelmatig over, eh, over nieuwe energie. Schone energie, energie uit zon, wind, water, biomassa. En vandaag hebben we het over energie uit de mens. In vier Nederlandse sportscholen staan sinds kort fitnessapparaten die de bewegingsenergie van sporters om moet zetten in elektriciteit. En daar kunnen dan weer lampen op branden en televisies op draaien. Nou, zo even heeft Janine dat geprobeerd. Want er staat hier zo'n zo home trainer. En ja. op het moment dat zij de, de, de, de, op de pedalen ging, knalden we... Um, uit de, de uitzending. En de stroom viel er helemaal af hier in het Nadermeer En we waren even weg. Maar nu zijn we weer terug. En Janine staat er weer. Maar je blijft nu maar van de fiets af, hè? Ja, ik, ik, wil, ik, ik kan wel op de fiets gaan zitten. Nee, en ik kan ook wel trappen. Maar, maar misschien moeten we niet de stekker in het stopcontact steken. Ja, ik vind is het het, dus dat misschien een plan? Ja, dat is beter. Maar kan het nou serieus door het fietsen... dat er iets met de elektriciteit... Of... Nee, de vermogen... dus niet echt een aanbeveling, natuurlijk. Nee, dus nee, dat durf je nee, nee. ook niet toe te geven. Nee, de vermogen, wat momenteel op de groepenkast staat. Dus het te hoge vermogen momenteel binnen. En daardoor krijg je ineens een uh, stroomteruggave. Dan zegt de groep, of eigenlijk de beveiliging: ah. Ik ga eruit. Zie je, Menno? Het was toch mijn stroomteruggave die hem uh, Een uh, enorme kuitenvoerder. Een enorme. Die <laughs> <Sorry, sorry. laughs> enorme. zitten wel benen van mij, inderdaad. Ja. Maar even nog: hè, want we hebben de fiets en het kastje waar we het net kort over hadden. Maar uh, ja, toen vielen we eruit. Dus we konden niet echt precies uitleggen hoe of wat. Het kastje meet dus in principe hoeveel energie je opwekt door te fietsen. Ja, ja. En... De, het kastje hebben we erbij gezet eigenlijk als het nabootsing van het pand. Dus je moet voorstellen in een uh, pand heb je verlichting. Televisies, uh, kachels uh, en even in elektrische uitvoering hebben we nu even makkelijk een kastje erbij gezet. Om een uh, nabootsing te doen ja. van stroom waardoor je gelijk op het meetje kan zien hoeveel stroom je normaal vraagt. Ja, dus volstrekt theoretisch, uh, uh, als ik nu, want ik ga nu weer op dat ding zitten. Ik ga wel even trappen meenemen. Oh, maak je geen zorgen, hij is niet ja. ingeplucht. Uh, in, uh, dus uh, en mijn microfoonsnoer, uh, anders dan heb ik weer geen geluid. Ja, zo. Ja. Breng je nu? Moment, ja. Nu breng je eigenlijk 100 watt terug in het net. Dus eigenlijk... Maar dat zegt mij niks, hè, 100 watt. Wat kan ik daar dan mee? 100 watt, uh, Ja, vergelijk maar even met een uh, gloeilamp, die we haast niet meer hebben gelukkig. Maar als je een 100 watt gloeilamp aan zou zetten, vraagt die 100 watt per uur. Per uur? Ja, en dat doe je nu opwekken. En dan uh, krijg je eigenlijk uh, tot je dat uh, terugbrengt. Ja, ik zie hier allemaal heel hard schudden. Hier iemand op uh, rechts, Menno, die, iemand die bij jou aan tafel zit. Ja, ja precies. Er, er zit hier iemand mij aan tafel. Dat is... Um... Uh, Arjen Jansen van de TU Delft. en uh, Arjen, je bent er ook even bijgekomen. Want uh, je hebt veel onderzoek gedaan naar human-powered. Door menskracht voortgedreven um, uh, machines. Ja. En, en waarom, waarom zat je nou te schudden met die gloeilamp? Dat, oh, uh, oh, het zit... Even omdat die op zich die 100 watt klopt wel. Maar uh, uh, 1 watt is 1 joule per seconde. En dat is blijkbaar zo'n moeilijk begrip. Ja. Dat mensen als mensen zeggen 100 watt per uur. Nee, het is gewoon 100 watt. En of het nou per uur is, of per seconde, of per... Maakt niet uit. Nee. Geeft niet. Is maar, het is gewoon 100 watt. Maar als, als Janine een, een, een uur op deze fiets zit te peddelen ja. met 100 watt... Ja. wat kan ze dan laten branden en draaien? To Zolang ze zit te peddelen en ze produceert 100 watt, wat trouwens wel veel is, hoor... Ja. dan kan ze bijvoorbeeld de LED-televisie aan de praat houden. Dan nou, zei je de vraag, ze zit nu heel relaxed te fietsen, hè? Als je zo fiets, hoe hard denk je dat je op een gewone fiets gaat? Als je zo rustig fietst. Uh, 20 kilometer per uur, zo. Nou, ja. 15 misschien. Ja, maar Dat betekent dat jouw benen nou ongeveer 100 watt afleveren aan die pedalen. He, want we hebben onderzoek gedaan. En dan, dan ga je iets rekenen, ga je kijken. En dan lever je met een fiets met harde banden en zonder tegenwind, rechte, rechte weg. Lever je ongeveer 100 watt aan je pedalen af. Maar die 100 watt die je aan de pedalen aflevert. Die moet, nou ja, je hoort hem zoomen, je hoort hem ruisen. Die moet nog omgezet worden. Dus als je 100 watt aflevert, ik hoop dat er 30 wat van overblijft. Dan gaat er nog wat van af. En Vincent, ja. hoe, hoe werkt het? Want ze staan in, uh, in sportscholen, deze apparaten. Uh, nou, staat er niet één, maar hoe, hoeveel, hoeveel heb je nu draaien? Zeg maar uh, in de sportschool uh, gemiddeld tussen de 15 en de 20 stuks... zijn we eigenlijk mee gestart. Omdat het natuurlijk eigenlijk een heel nieuw product is... is het ook een uitgave voor de sportschooleigenaar. En die vervangt het. Meestal hebben ze de 60 uh, tot 80 staan... En uh, dan gaan ze natuurlijk de resultaat eerst uh, bekijken. Wat gebeurt er? En uh, dat is natuurlijk voor hun heel belangrijk. Nou, en wat gebeurt er dan? Nou, je moet voorstellen, als natuurlijk op een avond uh, de pieken draaien en alles draait... Ja, dan gaat er heel veel gebeuren. Want wat je normaal niks mee doet, krijg je ineens ja. energie terug. Maar concreet, branden ze dan daar de verlichting op? De energie die de sporters opwekken? Of hoe moet ik dat heel, zien? Heel makkelijk gezegd is eigenlijk, de meter gaat langzamer lopen. Dus je vraagt stroom voor een pand heb je nodig voor al je verlichting en uh, je televisies. Ja. En dan zie je de meter dus langzamer gaan lopen... als uh, de sporten intensief te, uh, aan het werk gaat. Dus een uh, lekker spinningklasje. Eén uurtje verder en uh, je hebt meteen een lagere energierekening. Dat is het idee. Zo kun je het ja, eigenlijk maar, maar, zien. Maar, Alleen hoeveel... de, spinningles, de spinningles is even weer wat anders. Maar hoeveel later nou? Okay. Dus al die apparaten staan te draaien. De sporters zijn aan het sporten. Ze gaan een paar uur sporten. Uh, hoeveel procent gaat er dan die avond van de energierekening... Ja, het is eigenlijk een beetje wat de sporter doet. Als hij, uh, even wat we net zeggen, 100 watt aan het trappen ja. zou zijn... en je hebt er 20 op een rij, breng je 2000 watt terug in het stroom. Ja, maar ja. Hoeveel, hoeveel procent gaat er dan van die stroom? Even zo concreet even, mogelijk even voor concreet, mensen die alleen ja, maar in de natuur lopen dagelijks... en niet met watt het, en joule. Het, en nee, en het, en nee, maar het, en het is eventjes... Uh, <laughs> al, al zou het 10 van zijn vermogen zijn die hij normaal moet kopen... Ja. is dat eigenlijk weer teruggebracht door het sporten. Ja. En hoeveel het is kunnen wij niet bekijken, want wij weten niet precies wat hij vraagt. Wat hij aan airco's aan hebt staan en noem maar op. Dus dat is zijn kostenpost wat hij kan verminderen door middel van dit te gebruiken, ledverlichting ja, te gebruiken. Maar jij zegt 10%, dat is realistisch. Dat is zo te, op te brengen, ja. Okay. ja. Um, uh, Arjen Jansen van de TU Delft. Je bent gepromoveerd hè, op uh, hoe, hoe heet het officieel? Humane energie? Of, uh... Nou ja, we doen allemaal alles in het Engels natuurlijk, dus uh, ja. Human Power. Uh, human de powered. titel van mijn proefschrift was Human Power Empirically Explored. En, en, en uh, wat, uh... wat valt er allemaal onder Human Powered? Ook ja, dat eigenlijk... we onszelf nu uh, gaande houden. En, uh... nee, nee, nee, nee. Ik heb me binnen een onderzoek helemaal ges, uh, uh, gericht op al die energie die je omzet in elektriciteit. Want dan wordt het pas leuk. Kijk, uh, de mens gebruikt overal energie voor, maar ik heb niet gekeken naar zagen en alleen maar fietsen en de dingen die anders doen. Dat is eigenlijk niet zo heel erg interessant. Nee, want zijn er, zijn er veel van dit soort uh, voorbeelden? Ja. Uh, ik ben heel blij dat dit product nog op de markt is, want het is eigenlijk in Nederland het eerste wat uh, echt op de markt verkrijgbaar is. He, dus je ziet uh, die ontwikkeling al een paar jaar uh, uh, voorzichtig uh, aan de gang. Het is niet zo heel eenvoudig, dus vandaar ook. Um, er gebeurt heel veel, ja, maar in hele kleine gebieden dit is... Uh, dit is wel een leuke. Een afstudeerder van ons is ook bij jullie bedrijf langs geweest een jaar of drie geleden. Heeft met jullie gesproken. Vooral het gedeelte die energieterugwinning naar een, een, een fatsoenlijke vorm van energie die ook het net in kan, is best wel moeilijk. Want ja, eigenlijk op al die spinningfietsen zit wel een dynamo. Want anders kun je, je je vermogen heel moeilijk instellen. Maar om van die dynamo fatsoenlijk naar elektriciteit terug te komen, die het net een beetje ja, makkelijk accepteert, dat is best wel moeilijk. Ja, maar dat, dat moest helemaal ontwikkeld worden? Ja. Klopt. Want je zou toch zeggen op het gebied van dynamo's en batterijen en overdragingen en adapters. En er is toch al verschrikkelijk ja, veel? Ja, er is heel veel. En zolang, dan zo eh, zolang je maar precies weet wie erop fietst en hoe hard die fietst, is, dat nog te doen. Hè? Maar Janine fietst anders dan iemand anders weer. Dan gaat de sport op zitten met nog dikkere kuiten, die misschien nog wel veel harder gaat. En dan is het eigenlijk best wel moeilijk voor zo'n systeem om dat nou, op een fatsoenlijke manier te doen. Je wil bij, ook bij je spinningfiets instellen. Ga je bergop, ga je bergaf, hoe hard ga je? En uh, uh, ja, dat, dat is eigenlijk het probleem. Ja. Maar hoe duurzaam is zo'n apparaat nou echt? Want het is best... Uh, kijk, de luisteraar kan het niet zien, maar het is wel echt een enorme unit... die ja. ook weer naast de fiets staat. kost natuurlijk ook heel veel energie om zoiets te maken. Ja, ja het, het is wel interessant om te kijken wat is nou de energie terugverdientijd. Want uh, net was even het gesprek van hoe lang doe je het er dan over? Hè? Als jij een dag zit te fietsen, acht uur zit te fietsen. <lacht> acht keer honderd, achthonderd wattuur. Heel nou, realistisch, bijna, ja. bijna één kilowattuur. En volgens mij was de laatste energierekening die betaald was 35 cent... Dus je zou dan zeg maar voor een dag fietsen zou je 35 cent terugkrijgen. Oké. Okay. Um, ik weet niet hoe duur de apparaten zijn. Dus ongetwijfeld zit er uh, wat meer kosten aan natuurlijk... in al de apparatuur eromheen hangt. Maar ja, dat is wel interessant om eens naar te kijken. Ja. Wat ik alleen interessanter vind, is, uh, hè, wordt ons milieu hier nou beter van? Ja, ja. tuurlijk. Hè, want in plaats van dat we die energie van die fietsen zitten uh, te verstoken... in de grote weerstand achterop, leven we nu netjes terug... Maar ik hoop wel dat nu Nederland, niet heel Nederland om zo'n fiets gaat zitten. om te zeggen: we gaan goed voor het milieu bezig zijn. En daardoor gaan we meer nutsen en uh, hamburgers eten. Want dan zijn we, denk ik, met z'n allen fout bezig. Ja, dus het is. Het is want ze, ze moeten, kijk even naar Vincent, ze moeten wel eerst allemaal vervangen worden op die sportscholen. Daar staan nu hè, op een sportschool staan dan uh, 40 spinning fietsen, ik zeg maar wat. Uh, wat moet daar dan? En dan kom jij aan met je mooie unit. Ja, ja. ja dat, is eigenlijk de dat is eigenlijk de vervangingsmarkt. Uh, het is eigenlijk een nieuw denkbeeld. Maar ook vooral helemaal in de fitness, natuurlijk. Uh, gaat heel langzaam, ook in dit geval. Maar in principe moet je elke drie, vijf, drie tot vijf jaar. wordt eigenlijk het cardio-product in een sportschool vervangen. Mm -hmm. En maakt niet uit in welk segment. Ze kijken natuurlijk altijd naar a, nieuwe gadgets. Want die klant die moet geprikkeld worden. Die sport er al vijf jaar. En ja, wij komen met. Dit segment, en zo hebben je natuurlijk de concurrentie... die weer met andere elementen komen. Vervanging gebeurt toch altijd. Dat ja. is eigenlijk hetzelfde als op de autobrans. Uh, dat gebeurt. Alleen wij als merknaam denken in een groen systeem En wij willen dit eigenlijk als extra ondersteuning... voor ons merknaam ook weer naar voren brengen naar de sportscholen. Maar heel eerlijk, is het dan een serieuze besparingsoptie... Uh, die je aanbiedt aan sportscholen? Of is het ook... Een, een, een, een gebbetje, even heel erg onnibiedig gezegd. Uh, A, het is een besparing, absoluut. Want je haalt uh, natuurlijk rendement eruit. Mm -hmm. uh, ook in de opbrengst van het toestel, wat heel veel vragen, ja het is duurder. Is niet zo. Wij durven nog zelfs te zeggen dat we nog goedkoper zijn als andere merken. Uh, bewust aanschaffen van de ondernemer kan hij natuurlijk nog veel meer ermee doen. Want als hij hiermee marketing naar buiten verricht, wordt ja, hij weer nieuwe klanten aan. Ja. en publiciteit is voor, momenteel voor de sportschool heel erg belangrijk... om onderscheid te maken met de concurrent. Ja. Dus je hebt eigenlijk twee dingen, aspecten wat speelt. Als je meer klanditie hebt, heb je natuurlijk betere omzet, ja. ombrengst. Daarnaast levert hij ook nog wat stroom terug. Uh, Arjen, je zei van ik, ik ben blij dat er nu zoiets is. Ja. Uh, waarom precies? Nou, heel simpel. Ik uh, word gewoon één keer in de twee weken gebeld... met oh meneer Jansen, we hebben nou toch een goed idee... Als we nou eens al die energie van al die sportscholen in Nederland omzetten... dan hebben we misschien wel heel Nederland... Nee. Ja. Dan moeten ze altijd teleurstellen. Dan vraag je ze, jammer, wat is er dan? En dan ja, dat wordt het toch een beetje een zielig verhaal vaak. Want er is nog niet. Nou, vandaar dat ik heel blij ben. Um, dus ja... Dat is eigenlijk het antwoord op je vraag. Ik ben heel blij omdat er nu iets is. En ik kan die mensen daar naartoe uh, verwijzen en zeggen dat het er al is. En het, en, want het is natuurlijk jaren ontwikkeld. Je vertelde net hoe lastig het is om die energie van die Dynamo terug te zetten op het net. Ja. Uh, is het eigenlijk ook, zie je hieraan ook niet hoe, hoe lastig het is om zoiets te doen? Want ja, we ja. denken wel, mensen, nou ja, we zijn we zitten boordevol ja. energie. Om zoiets terug ja, te zetten. Ja, er zijn twee dingen die spelen. Kijk, Ik denk dat wat jij net zei, je zat hard op die fietsen werken, en dan zie je 28 Wot staan. Ja, pff, 28 Wot, dat is niet veel. Maar aan de andere kant. Dit soort, dit soort technologie is niet zo heel eenvoudig. En uh, we hebben natuurlijk een aantal programma's de laatste tijd in Nederland. Uh, uh, die heel succesvol zijn. die gaan over innoveren. En mensen denken dan als ze een idee hebben voor een product. dan sjouwen ze het een fabriek binnen. en dan uh, even later zijn ze steenrijk. Maar productontwikkeling, en dat is ook wat wij op de TU Delft uh, doseren is gewoon net iets complexer. En vaak heb je uh, gewoon trajecten van één of twee... of soms drie of vier of vijf jaar te pakken... voordat je echt iets nieuws hebt. Ja, dus het is wel heel bijzonder dat zoiets ontwikkeld ja. is. En daarom is mijn baan ook zo leuk. Ja. Laten we uh, eens horen, wat voor andere dingen kunnen we nog verwachten? Nou, Wat ik eigenlijk, wat ik eigenlijk hoop is dat we uh, eens andersom gaan redeneren. Dat we niet zeggen van... nou, hoe kunnen we nou zo'n human power ding op een product plakken? Ja, want dat is met je, wat je met heel veel producten ziet. Maar hoe kunnen we iets anders redeneren om die producten beter te maken? En het leukste product waar, waar ik dan in geïnteresseerd ben... Is de mobiele telefoon. Hoe zou je een mobiele telefoon geschikt kunnen maken voor human power? Nou ja, heel simpel. Dan moet je er niet meer de hele dag op whatsappen. Dan moet je niet meer de hele dag internetten. Dan moet je niet een groot kleurenscherm hebben. Maar dan moet je een ding hebben waar je eigenlijk net als vroeger gewoon mee kan bellen. Uh, dus dat zou een heel interessant product zijn. Ja, maar hoe kan je hem nou, dan laten... Bezuinigen hoe kan je, en terugdringen. Ja, dat, maar. En hoe kan ja. je hem dan laten lopen op human power? Want dat, Ik snap wel dat hij dan minder energie moet verbruiken. Maar hoe laat, moet je hem dan heel hard Gewoon, schudden de hele nou, tijd? Ja, kan. Of, of in knijpen. Of een klein slingetje eraan. Of een trektouwtje eraan. Oh. Dat zijn heel veel leuke oplossingen. Niet de knijpkat, maar een knijpmobieltje? Ja, heel goed. Dat zou Aha. heel goed mogelijk zijn. Heb je al snel vijf, zes watt te pakken? Nou, daar kan je een heel mee. Ik zie het gelijk voor de, de sta je te knijpen Ik zie mijn vader daar praten. wel uh, meelopen. Die, die hoeft niet zo'n kleuren schermen, zo'n fancy... Uh... Die knijpt graag. Ja. ja. Nog andere voorstellingen. Ik heb, ik heb ooit een keer een professor geïntervloed in Israël was... en die werkte aan kleine apparaatjes in de bloedbaan. En die werkte op dus de glucose in je bloed. Ja. En die konden daardoor in je, in je lichaam dingen doen. Ja, uh, we, hebben, we hebben daar ook onderzoek naar gedaan, wat je nog meer zou kunnen. We hebben, het, is, het klinkt wel gek, maar een human-powered knie hebben we ooit een keer uh, ontworpen... Die ja, maar mijn moderne, knie is toch ook al human power? Hartstikke human power, maar stel voor dat jij boven je knie geamputeerd bent en dus met een kunstknie moet gaan lopen. Uh, ons knie is een heel bijzonder ding, dat, dat weten we niet omdat we hem vandaag eens gebruiken, maar daar zit een aantal, in een kunstknie zit een aantal uh, regelsysteempje die ervoor zorgen dat die kunstknie net zo reageert als je eigen knie. Daar is natuurlijk een batterijtje voor nodig en dat is heel vervelend, want dat betekent dus iedere nacht dat je je kunstknie moet opladen als de contacten. Nou, het vermogen wat je kunt terugwinnen door, die, door je onderbeen naar voren te laten slingeren... hebben we toen omgezet met een elektromotje en hebben ze een human powered kunstknie, ontworpen. Ja. Dat zou heel goed mogelijk zijn. Ja. Er staat ons is... nog veel te wachten. Dus eigenlijk betekent het van een nieuwe energie, uh, mens, geloof in jezelf... Een heel klein knikje. Nou ja, nee, bedoel, we kunnen veel opwekken. Dus. Wij, uh, nou, de, de mens ja. kan al kleine dingen. Uh, we moeten in het, ja. Ja, in het klein we zoeken. Ja, klein zoeken. En dan we niet. We... de wereld ermee willen nee. verbeteren, dat gaat nee. niet worden. En niet met de auto naar de sportschool gaan om daar vervolgens op een fietsje niet, energie hè? op te wekken. Ja, of misschien gewoon helemaal niet naar de sportschool, maar gewoon lekker rond het Naardermeer gaan lopen. <laughs> ja, kijk, dat is een mooie boot. Arjen Jans van de TU Delft en Vincent Hoogwerk van Sportsart Nederland. Heel hartelijk bedankt voor jullie komst naar het Naardermeer. <middels> De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, nog even een waarneming hier uh, vanuit uh, het meer. In het kanaal rechts, dit kreeg ik net onder mijn neus geschoven hoor. Niet dat ik zelf nou zo scherp ben op dit moment. In het kanaal rechts hier, Menno, ze hebben nu twee uh, uh, grote zaagbekken. Het zijn wintergasten uit Scandinavië. En uh, hmm. nog even een staartje venolijn. 338. Uh, voor één van onze vaste bellers. Dag, met Hans Wagner uit Nes. Het is donker in het Lauwersmeer. En dan is een bushalte, is met het licht, ja dat is een opvallende. Maar goed, licht is licht. En toen ik erbij kwam, bij die bushalte, toen ontdekte ik dat daar een heleboel vlinders zaten. Je zou in deze tijd nog niet direct de vlinders verwachten. Maar, en ik dacht ook direct aan de wintervlinder. Maar op dat licht staat een heleboel grote voorjaarsspanners. Ja, het zijn een beetje het maar grijsachtig, bruinachtig, of blindertjes. En ik had echt een beetje het gevoel zo van... ...ja, als je nou toch zo klein bent en je hebt dit overlezen... ...dan moet je toch wel heel bijzonder in elkaar zitten. Dag! <lacht> um, dat was de laatste melding op de Venolijn. Nog een extra melding op um, uh, beleefdelente.nl... ...kun je natuurlijk ook een geweldig film zien van de oehoe... ...want de oehoe zit op twee eieren te broeden daar in de groeven... ...en je kunt daar prachtig zien hoe de oer een bunzing wegjaagt... Ja. ...die die eieren wel wil... Spectaculair veel. Uh, knabbelen. Uh, tot zover onze eerste uitzending vanuit stadzicht bij het Nardermeer. Uh, we gaan uh, ervan uit dat het goed klonk. <laughs> Gedeeltelijk, want uh, we gingen even uit. Het is uitgezonden in ieder geval. Uh, maar wilt u beelden zien bij deze uitzending? Kijk dan even op vroegevogels.varen.nl bij het fotoblog. Kunt u ook ons zien hier. En ook op de website natuurlijk de vlinderverkiezingen. Wat is de mooiste vlinder van Nederland? Stemmen kan tot eind april. En uh, daar ook het weblog van Wildlife Crime en olifantexpert expert Christian van de Hoeven. Die zit in Bangkok bij die CITES-conferentie waar ze dus net dat goede nieuws uh, hebben verkondigd. Ja, en komende dinsdag zet het met vette gooien te grote letters in uw agenda... de eerste aflevering van dit seizoen van Vroege Vogels televisie. We gaan nachtvlinders stropen ja. en uh, jij gaat zeehonden jagen en vangen en filmen. Nou, gaat u het kijken. Dag. Sneeuwschoenen aan, ice spikes onder, lawinepieper op zak...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 Dit is Radio 1.